Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Het weer- en het verkeersalarm zijn ingetrokken. Het KNMI en Rijkswaterstaat hebben daartoe besloten omdat er geen sneeuw meer valt. De buien zijn via het zuidoosten het land uitgetrokken. Automobilisten wordt nog wel op het hart gedrukt alert te blijven en de weer- en verkeersinformatie voor vertrek te raadplegen. De hoofdwegen zijn goed deels sneeuwvrij. Alleen op secundaire wegen en op-, op en afritten kan het nog glad zijn.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 Een hele avond. mijn naam is Ben Alveugen en welkom bij Kersttab Zappi. Een wat aangepast programma met natuurlijk kerstmuziek. Maar naast kerstmuziek heb ik ook de verschillende nieuwe werkjes van Oriari Music. Het grootste label uit, uh, uit Nederland, muzieklabel moet ik uh, precies zeggen. En zij komen met uh, de CD's uh, Sleep Well van Namoni en Stube. Dat is Children, Massage and Music. Dan de Spirit of Yoga van Sagni Om. En als derde. En die staat als vier op de lijst. Music for a quiet mind van David Sund. Nou, dat is dan wel toch een mooie titel. Zo met de kerstbus. Je kan het natuurlijk allemaal meelezen via www.zfmzandvoort.nl. En dan ga je naar het programma in ieder geval. Veel luisterplezier.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 Ik ben een lichaam, oh, vooral dan zijn je huddelen, dat hij de hand kan van een lichaam. Snel land, de liefste popbel naar van een danser, dat de reden van de goal, dat je dringt in een lichaam. De jongen en de de wist de boom na, korte boom dan, sa, oorin lukt. ik exo van de En in het scheen. Bom bom dança ao Sloop je dat hard als de jongen? Nee. Snel lande, geliefd in de ik stuur je, man kan. je Op op de How do Zijn houding, de hand wordt houding gewonnen, Reniwa. Snel land, de liefste papa naard, houding gewonnen, dan zal. O de liefste papa naard, houding gewonnen, dan zal. O I'm well. All Dat was het eerste uurtje alweer van Kersttep Zeppie. We gaan er even uit voor het nieuws en dan gaan we nog een, een lekker uurtje Kersttep Zeppie draaien. En wat mij betreft dus graag, heel graag, tot straks.